A ještě jaká je jak chcet povít počasí i na dnešní den, nejprve proč ročistém socialistickou hrybu? V společných, se Goedemiddag. In het komende uur kun je luisteren naar een viertal gesprekken die ik heb opgenomen in Paradiso. Op maandag 6 februari. En daar was een manifestatie ter ondersteuning van Tsjechische dissidenten, popmuzici, dichters en andere kunstenaars. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door het AIDA. Tijdens dit programma luister je naar muziek die verzameld is op een tape... Twee cassettes, geheten The Labyrinth, en het is het eerste deel uit Europe Against the Current Series, Tschechoslowakie. Het is verkrijgbaar bij het fort van Chaco. Als eerste had ik even een kort gesprek met Koos Menius van de Stichting Informatie over Garta 77 en ik vroeg hem over de gebeurtenissen van de afgelopen weken. Nou, ja, die ook wel over het journaal zijn geweest dat in aanleiding van de herdenking van de dood van Jan Pallag, 20 jaar terug er in Praag eh, dagen achtereen gedemonstreerd is. En dat er eh, niet tientallen maar honderden mensen in die dagen daarna zijn gearresteerd. En van deze honderden zijn er nu bijna 100 officieel in staat van beschuldiging gesteld. Uh, ...in de sfeer van schaarstaats, uh, of straatschenderij. ...maar een aantal andere, met name kopstukken ook van Garten 77... ...zijn veroorde in de staat van beschuldiging gesteld met als aanklacht eh, ordeverstoring in georganiseerd verband... ...waar ze een gevangenisstraf voor twee jaar voor kunnen krijgen. En drie van deze mensen zitten nu nog steeds in voorrest. Dat is onder andere Vatslav Havel, de bekende schrijver, ook de Erasmusprijswinnaar... ...en eh, twee andere gartenondertekenaars... Uh, Jana Petrova, die ook actief is in de onafhankelijke vredesbeweging. En Jirka Otakarka, Otarka, dat is iemand die lid is van de pas opgerichte John Lennon vredesgroep. Eigenlijk ook twee mensen die actief waren in de Tsjechisch underground. De mensen die bij de demonstratie zijn gearresteerd, zitten die nog steeds vast die ja. nu veroordeeld gaan worden? Nee, alleen deze drie laatste, die zitten nu nog vast. En de andere zijn... Intussen vrijgelaten, maar wachten dus in feite nu op een proces. Hoe lang gaat dat duren meestal in dat is, tsjech Dat is niet te voorspellen. Er zijn mensen die hebben een jaar in voorhuis gezeten... ...en worden dan ineens vrijgelaten. Maar het kan best zijn dat het proces over twee maanden plaatsvindt. Het kan best zijn dat het helemaal niet gaat plaatsvinden. Je weet het gewoon niet en zij weten het niet en dat maakt het ook zo onzeker. Je weet nooit in dit land waar je aan toe bent. Zelfs een figuur als Havel waarvan je denkt, die is toch heel bekend. Die zullen ze toch allemaal laten. Ze hebben hem al een keer in 79 voor 4,5 jaar achter de tralies gezet. En hij ging door met zijn activiteiten voor Garta. Met het schrijven van publicaties en brieven aan de regering. En ja, nu pakken ze hem ineens. Ze hadden hem ook drie jaar geleden kunnen pakken. Ze hadden hem ook over twee jaar kunnen pakken. Maar waarom ze hem nu pakken, hij weet het niet, ik weet het niet. En de autoriteiten zullen er zelf ook wel verdeeld over zijn. Hebben jullie nu bericht van hem gehad de laatste weken? Nou, ik heb vanochtend uh, vanuit Wenen gehoord... ...daar zit ook een Tsjechisch persbureau van een emigrant ...dat hij drie dagen geleden een bericht heeft meegegeven. Ik denk via zijn advocaat. Waarin hij vertelde heel blij te zijn met alle blijken van steun en solidariteit. Dat hij zich daar ook echt door gesterkt voelt. Wat hij heel belangrijk vond was dat er... Uh, ...meer dan 700 officieel erkende kunstenaars, toneelspelers, filmers, schrijvers, musici... ...een brief hebben gestuurd naar de premier van Tsjechoslowakije ...waarin ze protesteren tegen de arrestatie van Havel... ...waarin ze Havel een hoogstaand en integer man noemen en zeggen tegen de autoriteiten: je kunt in ons land de problemen niet oplossen door alleen maar uh, met politiegeweld, met onderdrukking de zaak aanpakken. Dat lost niets op. Hoe waren die formuleringen in die brief? Wat vond je daar zelf van? Heb je hem gezien? Ik heb de tekst nog niet uh, onder ogen gehad, maar dit waren dus de zinsneden die ik uh, vanochtend over de telefoon hoorde. En het is echt voor de technische verhoudingen. ...waar deze kunstenaars die dus daar hun brood nu nog mee verdienen... ...en waarvan het merendeel eh, tien jaar geleden nog een anti-Garta-verklaring tekende. Dus dat Garta een onzinnig antisocialistisch initiatief zou zijn... ...gewoon uit angst dat ze anders hun beroep zouden verliezen... ...dat deze mensen nu zo'n protestbrief durven te schrijven... ...dat geeft echt aan dat er ja, onder de bevolking veranderingen plaatsvinden... ...dat er de sfeer van angst een beetje aan te breken is... Eh, ...dat mensen initiatieven durven nemen... En ik denk dat dat ook de reden is waarom de autoriteiten nu proberen... ...en dat is ook zo gezegd door de partijideoloog Vojtek. heeft twee weken geleden in Bratislava in een redenvoering gezegd... ...we hebben de oppositie onderschat. En dat ze nu proberen met deze arrestaties, met dit brute politieoptreden... ...om kennelijk die angst onder de bevolking weer te doen postvatten. Dat ze weer kunnen blijven regeren, zittend in het zadel... Blijven regeren op basis van angst en willekeur. Dat is in feite de zwakte van dit regime, die op geen enkele andere wijze meer kan rekenen op steun onder de bevolking. Nu geven jullie een uh, informatiebrief uit waarin uh, vertalingen staan. Zijn er de laatste weken nog nummers uitgekomen en wat staat er zoal in? Nou, het is niet alleen een brief, we zijn best wel trots op. Het is echt een mooi blad met foto's. en Hoewel nog wel getypt, maar het is een eenvoudig maar toch best verzorgd blad. Waarin uh, ja, we zoveel mogelijk teksten die in Tsjechoslowakije zelf uh, geschreven worden, daar ook circuleren op doorslagvelletjes, dus die samen stad dus uh, uitgaven. Daar maken we een keuze uit. En ja, dat hangt dus een beetje af waar zij mee bezig zijn, wat de inhoud van ons blad wordt. Maar de laatste keer is er natuurlijk veel aandacht besteed aan de arrestaties van de laatste tijd. Aan allerlei nieuwe initiatieven die ook genomen worden. Dus de oprichting van een onafhankelijke vredesbeweging. De oprichting van een uh, jongerencomité. In het laatste nummer hebben we een uitvoerige verklaring gepubliceerd van een politiek initiatief. Een groep van 200, ja, ruim 200 mensen die een soort politieke partij willen gaan oprichten, maar dat is een soort eerste stadium. Ze hebben een soort partijprogramma geformuleerd. Dat hebben we dus in grote delen overgenomen. Dat is echt een belangrijk initiatief voor de Tsjechische verhoudingen. We hebben een nummer over het milieuproblematiek, waar ook een onafhankelijke milieugroepering nu ruim anderhalf jaar bestaat en echt schrikbare dingen aan het licht brengt. ...dat gebieden in Noordwest-Bohemen echt ja, niet veel meer zijn dan een maanlandschap, ...waar dorpen worden weggevaagd, waar met alle milieunormen de hand wordt gelicht... ...en waar ook de gezondheid van de bevolking aanmerkelijk slechter is dan in andere delen van Tsjechoslowakije. We hebben een, in een ander nummer wat meer aandacht gevestigd op de ontwikkeling in de katholieke kerk... ...die ook op dit moment meer van zich laat horen... Dus dat zijn en ook over de underground, over het culturele, het culturele vlak wat daar gebeurt. Ik heb gehoord dat het met de SAMIS Dat-Pers in Tsjechoslowakije de laatste tijd redelijk goed gaat. Dat het aantal bladen in de regionen, de gebieden waar het vandaan komt, ook steeds toeneemt. Wat zijn nou de thema's zeg maar, van de actuele nummers van de laatste tijd, direct na de demonstraties bijvoorbeeld? Is er dan ook sprake van een directe berichtgeving bijvoorbeeld? Ja, ik kan je gelijk geven dat er inderdaad een enorme groei is van allerlei bladen, van allerlei initiatieven, onder jongeren met name... Uh, een belangrijk initiatief is het, de oprichting van het blad Novine ...door een aantal voormalige journalisten. Het is een blad wat eigenlijk de traditie wil voortzetten van een... ...het heet ook Volkskrant, wat in de jaren 30 en 20... ...een echt een toonaangevend blad was. En ze willen die lijn nu uh, voortzetten. En ja, de inhoud daarvan heeft ook echt betrekking op allerlei actuele ontwikkelingen. Dus de oprichting van die nieuwe politieke groepering wordt daar breed in toe en belicht... Uh, daar komen discussies over uh, de rol van de kerk, uh, over uh, culturele uh, initiatieven. Maar ja, ik, ik volg ze niet allemaal. Dat is, dus in die zin kan ik niet goed uh, weergeven wat in die verschillende bladen zeg maar, gepubliceerd wordt. Kan je hun nou nog illegaal noemen? Ja, zeker. Het is uh, in die zin nog strikt uh, verboden om zonder toestemming iets in meer dan tienvoud uit te geven. En dat gebeurt dus nu wel op veel grotere schaal, maar de mensen die dat doen weten nooit als zeg maar, de wind weer kouder wordt of ze niet over een jaar er alsnog op gepakt kunnen worden. Dat blijft altijd de onzekerheid in dit land. Uh, kun je nu als laatste nog uh, iets over je activiteit in Nederland zeggen? Nou, onze stichting heeft dus als belangrijkste activiteit het uitgeven van dit blad. Maar... Uh, ja, daarnaast houden we lezingen, we vragen mensen, hoogleraren of mensen die op hun terrein heel deskundig zijn om naar Praag te gaan, om daar lezingen te houden in huiskamersverband voor harte mensen of andere belangstellenden. We sturen boeken naar Tsjechoslowakije, omdat er echt een enorm gebrek is aan welke literatuur dan ook, in toenemende mate ook muziek en videotapes. Uh, ja, verder natuurlijk dit soort solidariteitsacties, als daar mensen vastzitten, proberen wij op onze manier... Daar hier bekendheid aan te geven. Als mensen met jullie in contact willen komen, wat is uh, jullie adres? We hebben in Utrecht ons postbus. Dat is postbus 150 53. Code 3501 Bernard Bernard in Utrecht. En onze stichting heet Stichting Informatie over Garta 77. Goed, Kaus. Bedankt. jako déšť. sedla jsem prvního ptáka. Ať rozdavuje ruce. Ať trhá gumové mřti. Naast mij zit uh, Maya Scherman, Zij is uh, opera- en concertzangeres en zangpedagoog hier in Amsterdam. En uh, je staat hier nu in de hal, hier in Paradiso. Een plaat te verkopen van wie is die? Uh, nou, het is een plaat, uh, het is een solo plaat, mijn eerste soloplaat, met ook uh, werken van Schumann en Poulenc te op. Maar er staat ook een uh, Tsjechische compositie op van uh, de componist Jan Kapper. En uh, daar heb ik eigenlijk in 1968 kennis mee gemaakt. En ik heb uh, zijn werk, uh, wat gebaseerd is op brabbeltaal van zijn dochtertje. Het heet dus Oefeningen voor Gitli. Dat zijn dochtertje heette, noemde zichzelf Kitty. En het is een heel virtuoos werk. En heel, heel, heel leuk voor het publiek ook. En ik, heb, uh, ik had aangeboden om in het kader van de acties ten behoeve van uh, Tsjechoslowakije, door AIDA. Om dat werk uit te voeren. Maar ik kon dat dus op zo'n korte termijn niet realiseren. Omdat het is een ontzettend moeilijk stuk is. Dus de mensen... We konden dat niet zo 1, 2, 3 eventjes realiseren en de mensen die het al kennen, die waren of naar Japan of naar Stuttgart. Enfin, dat, dat lukte dus niet. Maar ik had ook, heb ook aangeboden om die plaat hier te verkopen en uh, een deel van de opbrengst uh, aan AIDA... ...af te staan, zodat uh, ik de kostprijs nog overhield. Hoe uh, heeft hij geleefd? Hij is overleden? Hij is uh, afgelopen jaar overleden, ja. Hij, hij is uh, een heel groot deel van zijn leven invalide geweest. En, en, maar het was een van de beste componisten van Tsjechoslowakije. Hij heeft voor dat werk wat ik op deze plaat heb staan... Uh, ...de prijs van de muziekcritici en het genootschap van uh, componisten... ...in Tsjechoslowakije gekregen als beste compositie van 1968... Maar in dat jaar, dat was het jaar van de, politie ja, van de politieke Praagse lente, ja. toen was iedereen, had het toch een beetje uh, wat optimistischer uh, kijk op de dingen, toen heeft hij de Stalinprijs teruggestuurd. En de Stalinprijs is... Uh, Eigenlijk een van de hoogste onderscheidingen die in de Oost-Europese landen uitgereikt wordt. Nou, en dat is hem niet in dank aan, uh, afgenomen. Sindsdien mocht zijn werk niet meer uitgevoerd worden. Het werd nog wel stiekem uitgevoerd uh, op minder officiële concerten en ook niet gedrukt op het programma. Ik heb er zelf trouwens ook een keer aan meegewerkt in Praag. En zijn werk mocht niet meer gedrukt worden. Hij mocht niet meer naar het buitenland, naar premières van zijn werken... Hij, hij, werd dus, uh, hij mocht wel uh, schriftelijk contact houden met vrienden in het buitenland. En daardoor zijn verschillende van zijn werken toch nog in het buitenland ook uh, uitgevoerd. En dit werk dat heb ik zelf ook uitgevoerd op de Internationale Harpweek hier in Nederland. En daar komen harpisten van de hele wereld. En die waren zo verrukt van dat stuk. Dat ze kwamen allemaal vragen van waar komt dat vandaan en wat is de uitgever. En ik heb later ook nog plaatopnames uh, gehoord in Amerika en in Frankrijk. Dus ik bedoel... Soms, het, het wordt soms kan ook een, individueel, uh, ad, uh, een individuele onderneming, want je, je kunt allemaal maar iets doen op je eigen plekje, zeg maar. Ik heb gewoon geprobeerd muziek van Tsjechische componisten uit te voeren. En soms kan dat wel eens een wat groter effect hebben, hè? zoals in dit geval. Hoe klinkt dat werk nou ongeveer? Nou, het is, is uh, ongelooflijk virtuoos, maar er zit dus echt ja, huilen in, lachen, babbelen. Het is uh, fantastisch, ja, het is fantastisch. dat het hele goede muziek is, is ook ontzettend leuk en er zit ook een theatraal aspect aan. Want het fijne van deze man, die Jan Kapper, is eigenlijk ondanks het feit dat hij een slechte gezondheid had en ondanks het feit dat hij zo beperkt werd in zijn mogelijkheden, dat het eigenlijk een heel blijmoedige man is gebleven en dat hij ook bijzonder creatief gebleven is en ja dat uh, ik had het ja misschien kan bij een andere gelegenheid nog uitgevoerd worden echt als eerbetoon aan hem willen doen ik heb uh, van veel verschillende componisten werken uitgevoerd en ik heb vooral gekeken naar de muziek naar de kwaliteiten van de muziek en daar waren sommige componisten bij, die bijvoorbeeld uitgeweken waren. Anderen waren hadden wel een hoge post bij de radio en de volgende ja, die was dus weer in Tsjechoslowakije verboden. En ik heb altijd heel trouw de programma's opgestuurd naar het Muziekinformatiecentrum in Praag. En uh, dat bleek mij, want ze sturen dan zo'n internationaal bulletin, waar allerlei informatie staat, ook van uitgevoerde Tsjechische werken. Dat consequent de werken van de niet geaccepteerde kunstenaars, werd niet vermeld. Alleen die werken van de wel geaccepteerde kunstenaars. Wordt echt gewoon doodgezwegen. Deze, bijvoorbeeld het dochtertje van deze componist, die heeft ook ontzettend grote problemen ondervonden om bijvoorbeeld op de universiteit toegelaten te worden. Mensen worden werkt ontzettend, ook op, op klassieke muziekgebied. Ik ken een andere componist. Die was, had een leidende functie bij Panton, dat is de uitgeverij, nou ja, de uitgeverij voor muziek en grafoonplaat in Tsjechoslowakije Die is onder valse beschuldigingen ontslagen. En toen kwam er een partijlid in zijn plaats. En andere componisten worden bijvoorbeeld op een heel uh, onbelangrijk plekje ergens als balletbegeleider neergezet op een muziekschool. Dus ook in de klassieke muziek worden de mensen... Erg benadeeld eigenlijk. Hij is dus ook uit het verbond van, uit het genootschap van componisten gezet. Is er nou enige aanwijzing dat er veranderingen plaatsvinden nou, nu? Ik heb er dus de laatste tijd, de laatste jaren, heb ik niet zoveel contact meer met Tsjechoslowakije gehad. Toen heb ik meer in, met Poolse mensen contact gehad, waar de situatie weer heel anders ligt. Dus ik weet het niet, ik heb alleen, ja, ik heb zo in al die jaren zo steeds al die verschillende mentaliteiten ook geproefd. Want er zijn ook mensen die inderdaad terwille van hun, hun brood, hè, proberen een soort middenweg te bewandelen. En eh, die zeggen van, ach die man moet zich niet zo als held gedragen en zo. En zou je niet eens muziek uitvoeren van die en die, weet je wel, zo op die manier. En een vriendin waar ik heel veel contact mee had, die, die, die kon mij kennelijk ook niet meer ontmoeten. Want als ik een ik was in Praag en ik wilde haar graag ontmoeten en ze was er ook wel. Maar als ik daarover begon, begon zij over de amandelen van de kleinkinderen die geknipt waren. Of zulke soort dingen. Het is, een, het is vaak zo ongezegd. Hè? Het, het wordt vaak zo... Uh, de waarheid komt vaak zo slecht boven. Die moet je eigenlijk proeven. Dus is uh, heel naar. Ik, ik kreeg op een gegeven moment ook echt mijn buik van vol. Goed, nou ja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 I'm gonna We staan nu uh, te praten met uh, Jaroslav Hutka, als ik het goed zeg. Uh, jij uh, woont uh, sinds uh, 1978 in Nederland, uh, woont in Rotterdam en je bent uh, schrijver en uh, liedjesmaker. Uh, aan jou wilde ik iets vragen over de positie van de kunstenaars uh, nu in Tsjechoslowakije. Uh, Is die aanzienlijk verslechterd? Uh... No, Dat is moeilijk te zeggen verslechterd. Die, die positie is daar problematisch altijd geweest. Uh, in de jaren 50, in de jaren 60, 70, 80. Het is uh, hetzelfde regime. Ja, sinds 68 is het land bezet door, door de Russen. Maar het, hetzelfde regime is gebleven, maar een andere vleugels uh, heeft gewonnen. Uh, en het is niet alleen in Tsjechoslowakije in het hele Oostblok, de, de positie van, van kunstenaar is problematisch, want uh, de kunstenaren de zijn uh, of hebben functie, dat zij ze, dat ze eigenlijk uh, zeggen of uh, tonen of uiten uh, of, uh, ja, wat uh, minder of meer in de maatschappij aan de hand, uh, aan de hand is. En dus uh, iedere kunstenaar daar is. Als hij een kunstenaar werkelijk is, uh, uh, zet, uh, zit tussen twee vuren. Uh, het is uh, de regering, dus de, die machthebbers en het publiek. En uh, je, je hebt daar, ja, beide. En het is een groot verschil tussen de kunstenaar daar en een kunstenaar hier. Want een kunstenaar hier is vrij, maar alleen. De regering is ver. Het bestaat niet, misschien alleen door de subsidie kan hij een regering voelen. En het publiek is ook ver. Het is, je, je kan niet altijd publiek hier vinden. En, maar daar zijn die beide twee kanten die voor de kunstenaar zo, zo belangrijk zijn, zijn aanwezig. Gevaar, en gevaar van beide kanten. Want je, je, je wil... Het publiek hebben, dus je moet ook eerlijk zijn. Het publiek is daar groot en, en, en, en, en, en, en past op wat je doet. Maar je moet het doen op een manier dat je voor het publiek mag blijven. En daar past de regering op, of de machthebbers. Dus je zwijft in een heel problematische situatie. En die situatie af en toe is meer problematische, af en toe minder problematische, maar altijd is het een problematische situatie. Bijvoorbeeld een vriend van mij, een collega, een zanger en schrijver en filmregisseur een bepaalde, Vladimir Merta. We zijn samen, Treshaak die vandaag ook opgetreden had, ik en hij, zijn we samen in het eind van de jaren 60 begonnen. Dan ja, zijn we vrienden gebleven? Uh, uh, uh, ja. Hebben wij heel veel samen gedaan, uh, samen opgetreden? Grote su successen uh, hadden wij, <laughs> wij ook. ook. Ma ma maar plots, plotseling, uh, in het eind van de jaren zeventig, ik was de eerste met echt problemen. Dus uh, ik moest weg. En hij... Jij moest in dienst. Wat? Je moest in dienst of wat gebeurde toen met je? Uh, niet in dienst. Uh, ik, ik, ik moest uh, weg van het podium en, en dan later weg van het land. Want uh, emigreren, ze konden me niet meer dulden. Ze vonden het, ik was te populair en te gevaarlijk want, want uh, ik, ik was te direct. Mijn Me Merta in die tijd was niet zo direct, Trishniak ook niet. Voor Trishniak kwamen problemen ja, vier, vier jaar later. Dus hij moet vier jaar later euh, emigreren. In die tijd Merta steeds had steeds optredens en hij heeft over mij en over Treshaak ook gezongen dus dat was voor ons ook interessant twee jaar geleden was hij voor een jaar verboden en nu mag hij weer, weer zingen en weer een, een plaat uitgeven dus en we zijn allemaal door die 20 jaar dezelfde personen gebleven maar ik ik zwijg hier want er is niemand Waarvoor kan ik zingen, die optredens, er is heel weinig. En ja, Tresjaka had geen poging gedaan ook in een vreemde taal te zingen, dus hij is als zanger helemaal geïsoleerd, dus hij is nu een schilder geworden om ja, brood te verdienen. En, en ja Merta lijkt het is weer een populair geworden ik heb een week geleden heb ik met hem door telefoon gesproken en hij zei als hij hier was nu kon ik gewoon zingen maar ja, als ik daar was ja maar ik ben hier dus het is en ik mag niet terug dat is de drempel is overtreden zijn er meer emigranten, in, ook in andere landen. En heb je daar uh, contact mee? Ja, veel. En, uh, ik heb veel contacten met, uh, met, met deze mensen. Want ik... ik uh, uh, ja... Gel Geleden uh, heb ik uh, optredens hier in Nederland, in het Nederlands. Uh, ja, nu gaat het heel slecht. Maar aan de tweede kant heb ik optredens voor emigranten. En dat is overal in de wereld. In het voorjaar was ik in Australië, ervoor was ik in de uh, Verenigde Staten in, uh, en in Canada. Maar alleen voor de Tsjechen. Dus uh, je, je, je reist uh, duizenden, duizenden kilometer. En dan ontmoet je weer de Tsjechen. <laughs> Dezelfde Tsjechen. New York of Sydney of, uh, of Berlijn of weet ik veel. En daaroveral zijn ook Tsjechische kunstenaars. En voor hen, als ze bij het woord blijven, is het altijd moeilijk. Maar andere fotografen, schilders of muzici, instrumentalisten hebben wel succes in. Uh, moeilijk is het voor uh, de Tsjechische immigranten om uh, de dingen die ze maken daarheen te sturen. Het is uh, ja, technisch, I is de laatste tijd niet, niet zo moeilijk. Uh, de meeste mensen die ik uh, naar Tsjechoslowak stuur, uh, komt uh, bij de post aan. Uh, een paar jaar geleden moest het gesmogeld worden. En dat ging ook. Het uh, probleem alleen is dat uh, daar heerst. Uh, en uh, andere... We, weet je, oost en west zijn af elkaar, af elkaar uh, gescheiden de mensen hier in het westen weten niet zoveel van de situatie daar, ze, meestal denken ze armoede en uh, geen vrijheid het klopt niet helemaal en uh, de, de mensen daar in het oosten weten ook heel weinig over het westen dus ze, ze, ze denken uh, uh, uh, rijkdom en vrijheid het klopt niet ook helemaal en ja, helaas van, van de Westerse kant, je hebt ook die, ja ik noem het toch propaganda uitzenders uh, in het Tsjechisch, Radio Free Europe, uh, Voice of America, de BBC in het Tsjechisch en ze, ze liggen niet, maar ze, ze, ze zeggen niet de hele waarheid dus uh, je, je krijgt uh, een bepaald beeld de, de, uh, de uh, officiële uh, staatskranten uh, schrijven over het Westen heel smerig dus uh, als je in Tsjechoslowakije bent, bent je, je krijgt uit Radio Free Europe zo'n uh, zuid beeld over het westen, uit uh, officiële kranten, heel, uh, heel ja, depressief beeld armoede, gevaar, moordenaars <laughs> werkeloosheid en uh, ja, eigenlijk de waarheid zoals altijd ligt Ergens in het midden en geen kant uh, zeg het uh, zoals het is. Want het, de situatie daar of hier is altijd een combinatie van, uh, van veel dingen. Het is uh, onmogelijk te zeggen dat het Westen vrij is, maar je kan niet ook zeggen dat het onvrij is. Je kan wel zeggen dat Tsjechoslowakije onvrij is, maar toch, je ontmoet daar veel vrije mensen die, die zich vrij uit, uh, uh, uiten. Ik was een van die mensen. Ik liet mijn nooit uh, censureren. Dus, uh, en uh, ja, mijn verschil als migrant hier is, uh, ik had daar problemen. Ik kon, uh, ja, theoretisch uh, had ik altijd verboden, maar, maar praktisch had ik uh, elke dag een optreden met, met veel mensen. Hier heb ik absolute vrijheid, uh, theoretisch, maar praktisch heb ik uh, een, een, oh, ja, twee, twee, drie keer per jaar heb ik een optreden, hier in Nederland bedoel ik. In het Nederlands. Dus uh, ik heb die vrijheid, maar uh, ik kan het niet... Uh, uh, uh, ik kan het niet... Uh in handen nemen. En daar had ik, was ik niet vrij, maar eigenlijk die vrijheid kon ik elke avond voelen. <lacht> Dat is een beetje absurd. En aan de andere kant, daarover hebben we al gesproken, ik heb hier optredens voor emigranten, Tsjechische emigranten. En dat is moeilijk. Een emigrant te zijn, dat is altijd moeilijk. Je hoeft niet een Tsjech te zijn. Je kan een Griek zijn, een Italiaan, een gastarbeider. Dus alle, alle deze mensen zijn emigranten. Het verschil is uh, hoe, hoe is uh, voor jou jouw eigen land uh, toegangbaar. Als een Griek kan, uh, of uh, Turk kan je hier in uh, Nederland uh, aan uh, eenzaamheid leiden. Maar toch heb je hebt kans terug te gaan. Als Tsjech of Rus of Pool... We hebben nauwelijks die kans. Wordt er helemaal niet gesproken over uh, terugkeer? Ook niet in een droom of een visioen? Ja, ik denk niet zoveel eraan. Maar ja, als het mogelijk was, uh, ga ik terug. Want daar, daar ben ik thuis, daar, daar is het publiek. En uh, uh, als het... Uh, kunstenaar die met woord iets doet. Je moet het gebied van eigen taal blijven, want anders ben je een rare vogel. Want weet je, in Tsjechoslowaka was ik nooit een Tsjech, maar een mens. Maar hier ben ik eerst een Tsjech, en dan ben ik een mens, want ik ben buitenlander. En uh, dus uh, ook de optredens voor, uh, voor, voor emigranten hier overal, in Amerika, in, uh, in Australië, in, hier in West-Europa. Het, uh, het is niet hetzelfde als in Tsjechoslowakije, Ze verstaan de taal, maar hun problemen zijn anders. Dus uh, het is... Uh, uh, er, er is uh, toch een bepaald afstand uh, tussen mij en het publiek en ook afstand tussen het Tsjechische leven van elk emigrant en zijn werkelijke leven. In Nederland, in Australië, in Amerika. Want zijn werkelijkheid is een andere taal. Uh, Zij verdient een, een, een ander geld. En uh, uh, Tsjechoslowakije het is een onbereikbaar land die vaar weg is waar ik de taal ken en zonder accent spreek, maar toch ik blijf met deze taal blijf ik een vreemdeling. En dat, dat, dat is heel een heel ja, problematische situatie. Uh, en nog problematischer in de tijd van nu, van de communicatie. Dat, uh, omdat uh, Tsjechoslowaka door telefoon zo makkelijk bereikbaar is. Ik, ja. ik kan uh, een nummer draaien met mijn, met mijn vriend uh, ja, gewoon praten, maar toch ik blijf hier en hij is daar. Dus het, het is ook een beetje een rare gevoel. Dat je kan met die mensen spreken, maar, maar toch niet. <laughs> Weet je? Dat, dat, dat zijn zo gevoelige dingen. Wat vind je dan van avonden als deze? Ja, er, er is niet veel van zulke avonden. Maar ik vind... Ik vind het fijn, want ik ontmoet altijd een paar mensen die geïnteresseerd zijn in, in onze problemen. Ik, uh, ik ontmoet toch een groep mensen die, die ergens... Uh, uh, hetzelfde denkt als ik of uh, interesseert zich voor dezelfde, hetzelfde ding als ik. Maar de, de, de, dat zijn, dat zijn ja, eigenlijk oase in, in de woestijn. Het is, uh, want dat zijn zo, ook voor Nederlandse maatschappij, Tsjechische problemen, zijn zo klein en, en bijzonder. En, ja, ik, ik weet niet, in, in straat waar ik uh, al tien jaar lang woon, daar ben ik voor de meeste mensen ben, ben ik een Joegoslaaf. Ze weten niks van Tsjechoslowakije, Dus ik ben vreemd, dus van het Slavisch ge gebied. Ze kennen Joegoslavië, ze zijn daar met vakantie geweest, dus ik ben voor ze ook een Joegoslaaf. <laughs> en dus in het algemeen, het is niet alleen in de Nederland, helemaal in het Westen. Onze problemen zijn voor 95% per, per, mensen, dat uh, is eigenlijk niet belangrijk. Er, uh, uh, voor een minderheid wel. Een minderheid kan voelen dat uh, onze problemen zijn zelfs voor Europa belangrijk zijn. Want uh, als de situatie daar beter wordt, wordt ook hier beter. Dat, dat, dat, dat, dat, dat, Andersom, als de heersituatie verslecht is, is het daar ook te voelen. In het begin van de jaren zeventig, toen hier uh, toch die economische en uh, gedeeltelijk ook maatschappelijke crisis begon, was het ook daar te voelen. Dus uh, de, de, deze twee Europa's zijn gescheiden, maar uh, op een of andere manier ze communiceren ondergronds, <laughs> ergens, economisch. Ja, m, m, m, m, m, m, met elkaar. Maar ja, over elke situatie kan, kan je iets zeggen, je kan iets vertellen, je kan een beeld schepen, maar je kan het niet helemaal uitleggen. Je, je, moet, je moet het eerst uh, be, uh, beleven en dan, dan, dan weet je het. En het, het is ook probleem voor veel emigranten die vroeger als toeristen uh, in het Westen waren. Als, als, uh, als emigranten gekomen waren, hebben ze een ander land uh, ontdekt. Ik denk nu aan het voorbeeld van bepaalde Karel Kinsel. Hij, hij, hij woont nu in, in Londen en uh, hij werkte als een journalist bij, bij uh, Index on Censorship. Uh, en, uh, hij voor vijf jaar, maar ervoor, in de jaren zestig tien jaar lang, was hij, was hij een officiële correspondent van de Tsjechische Radio, vijf jaar in Amerika, vijf jaar in Verwesten, maar... For... For... Vietnam en daar. Dus hij heeft de hele wereld bereist en, en Dus toen hij gewonnen was te emigreren, wist hij, of dacht hij tenminste, dat hij wist waar naartoe hij ging. En toen heb ik hem hier in Rotterdam ontmoet en hij zei tegen mij, weet je, ik ben in een hele andere wereld uh, uh, terechtgekomen, want... Ik ken dat als journalist, als toerist, maar sindsdien hier ik woon, het is, het is iets anders, de wereld is anders. En Dus dat, dat is het probleem, je kan de ervaring van een emigrant en zelfs een emigrantse schrijver of kunstenaar, je, je kan urenlang erover praten, maar je kan het nooit echt uitleggen, je moet het eerst beleven. En dat, dat, dat, dat is onmogelijk, ja, dat, dat, dat kan een paar mensen. Rzeknijmy sobie tak wraca, kolenda, żeby nas Pan Bóg umyślił, kolenda, nas kolenników, kolenda, ale nas jeszcze nie umyślił, kolenda, ale wierzymy, że nas umyśli. Kolenda! Od tej podciwej zachowanej dziweczki. Kolenda! Voor deze maer, wie zal de rauwe noot Ik ta kus bagata is die toegroost, en we Ta Jurkom, ta Jurkom, ba za Jurkom, za А die nacht kon het pas nadat ik begon te laten sje. Aan die nacht baran is als je t goed prikkel, t goed prikkel precie wel. мало, скоро vreemdsi, daar Ik zit hier te praten met Dana Matjikova. en zij is vertaalster en woont al een jaar of tien in Nederland. Is uh, de situatie van de schrijvers nu sterk uh, verslechterd of juist uh, verbeterd in verband met uh, de, de huidige situatie? Nou, je kan, uh, het is een beetje moeilijk vraag natuurlijk. Uh, kijk, als je eens uh, begint te schrijven, het maakt niet niets uit of het in Nederland is of uh, in Tsjechoslowakije, waar de situatie anders is. Uh, als je eens begint te doen, dan doe je het gewoon daar en hier ook. Uh, ik vind het natuurlijk anders, want uh, ik denk als je een eerlijke schrijver bent, een uh, eerlijke dichter, zo voor jezelf, dat je de reflectie van, uh, de, van het leven, van, uh, van je omgeving, gewoon niet kan mijden in je werk, want uh, je kan. Uh, je moet je, je, moet, je, moet, uh, je reflecteert wat je leeft, hè? En uh, je geeft een boodschap door in jou, in jouw werk. Daar gaat het toch om. En dat is, daar, uh, dat is daar een beetje moeilijk. En dat is al jarenlang zo moeilijk. Uh, uh, kijk, als je daar wil uh, bijvoorbeeld publiceren, stel je bent een jonge dichter, je hebt je werk gedaan en dan denk je: Nou, ik wil dat ook andere mensen lezen. Dan uh, stap je hier naar een uitgever en daar uh, ook. Want daar zijn ook uitgevers. <laughs> nou, dus, uh, hier uh, wordt, uh, denk ik, zo gekeken uh, of het uh, bij het publiek een beetje aanslaat. En uh, als je vindt, uh, of als ze vinden van niet en je wordt boos, dat kan je wel zelf doen tenminste. Ja. Hoeveel daar ligt het een beetje anders. Dus als je dat, uh, als je dat uh, ook daar doet en ze zeggen, nou, dat willen we niet hebben. Dan, het, uh, uh, dan uh, kan je dat ook zelf uitgeven, maar het is niet eigenlijk legaal. Want uh, alle... Uh, geschreven worden, of alle materialen die geschreven worden, die moeten met zo'n toestemming van, van de staat. Want uh, alles, hoort, uh, uh, daar, of alles is uh, het bezit, het, het hele land is het bezit van, van, van de staat. En de staat, dat is, uh, ze noemen wel eens arbeidersklasse, <laughs> maar dat is niet zo. <laughs> Uh, nou, nachthelders misschien. Uh, <laughs> die doen dat. die beslissen over jou. <laughs> nou, en uh, uh, censuur. Dus, ze vinden dat niet leuk, bijvoorbeeld. Omdat je eerlijk bent. Omdat je weet dat je vriend geërresteerd zit, te vergeven. Dat komt in je gericht terecht. Nou, dat is al een aanleiding en ze zeggen natuurlijk van niet. Maar de censuur in het, uh, in het algemeen, uh, vervolgens de het wet, bestaat daar niet. Ja? Uh, dus uh, meestal zeggen ze dit is een uh, heel laag niveau en dat interesseert uh, ons niet, je moet nog uh, heel veel gaan werken. Of zeggen ze dat interesseert uh, onze arbeidersklasse niet en dan kan je ermee naar huis. Uh, en dan als je dat je dus zelf wil uitgeven, uh, er is ook een vervolgens de wet mag je tien exemplaren van je werk. Dat, is, dat wordt dan beschouwd als een manuscript. Dat mag je dus wel doen, hè, tien. Uh, als er meer zijn, dan is het strafbaar. Want dat moet je met die toestemming. Uh, dat ze verspreiden met uh, ja, van een, uh, misschien uh, ja, een gevaarlijk materiaal. Uh, wat de mensen doen, de schrijvers, uh, dichters, uh, hij, hij zei, hmm, schrijven een boekje. Dan wordt het op een schrijfmachine uitgetypt in exemplaren dus van 8 of 9. Dat hangt vanaf vanaf wat je voor een schrijfmachine hebt want die werkt met een karbonpapier, en met, uh, want uh, kopieerapparaat en op het postkantoor, dat bestaat niet. Uh. Dat vindt de Tsjechoslovaakse staat nog steeds te gevaarlijk. Dus toen ik hier kwam, dan zag ik dat op iedere postkantoor <laughs> daar, daar, daar zo'n apparaat staat. Nou, wat zouden er allemaal mee kunnen? <laughs> nou, zo gaat het, en zo zijn dus heel veel uh, jonge mensen die... Ja, ja, mensen die, die, die schrijven en zullen overschrijvers hebben en dichters. Uh, die raken heel gauw al in een, zo'n uh, andere grond of een parallele cultuur. Of een tweede cultuur noemen ze, wordt, wordt het ook wel eens genoemd. Uh, um, en uh, dan, uh, dan, uh, dan uh, verandert ook het hele leven van jou. Want uh, ik heb het over die tien kopieën gehad. Natuurlijk dat bij die, dat bij die tien kopieën niet, uh, niet blijven, Het uh, wordt altijd een stuk rot. Van wie maak je nou zo'n vertaling? Ik heb dus nu samengewerkt aan de vertalingen van de gedichten van Ivani Roos. Uh, het is een belangrijke persoon voor de parallele cultuur. Allerlei jongeren kennen hem, zo so, allemaal. Het is, uh, en, uh, hij is nu ouder dan ja, nou of 40, zoiets. So, yeah. Ik weet het niet precies. Uh, Ik ken hem al lang. Uh, het is uh, een uh, afgestudeerde consistoricus en hij had in de, jaren, uh, in de jaren 68 of in de jaren, zeg maar, tegen acht, 68, 66, 67 was zo'n uh, zo spirituele leider van een hele beroemde uh, popband, een hele primitive groep. Uh, nou, dat duurde tot in het jaar 1868. Toen vielen onze vrienden uh, de Russen binnen en heel veel veranderd voor het land. Dus uh, de tijd van ontdooiing na het Stalinisme, wat wij ook hebben meegemaakt, uh, dat was zo in één klap voorbij. En er kwam zo'n, ze noemen dat ook nu, <laughs> in de tijd van normalisatie. En normalisatie, dat betekende dat alles wat... Uh, maar de, de staat, uh, de establishment uh, niet goed vond, dat uh, moest een beetje van uh, uit de weg. Uh, en dat was ook een deze groep. Heel veel mensen en toen. Tsjechoslowakije kent een paar golven van, uh, van, van emigratie, van politieke emigratie. Het is heel tragisch, want van ons, uh, uit ons land vertrekken niet... Uh, uh, ja, niet gastarbeiders of mensen die hier uh, komen in het westen om hun brood te verdienen, maar mensen die hier psychisch vrij komen, levend Dus ontzettend veel intellectueel en, en nou, dat, dat wat hij intelligentie heet, uh, noemt. Die, zijn toen, die zijn toen ook in 1968 weggegaan, ook heel veel muzici. Musici. Nou, uh, die Ivan Roos die heeft toen uh, een andere band uh, gesticht, dat waren de Plastic People of the Universe. Uh, ook uh, deze jongens uh, hadden heel veel problemen. Eigenlijk mochten ze niet, uh, mochten niet uh, spelen in het openbaar. Maar ja, uh, yeah, ze wilden dat doen. Dus ze speelden meestal uh, ter gelegenheid van. Uh, Als iemand trouwde, ja, bijvoorbeeld. Dan uh, hielden en een kroeg ergens buiten Praag. En daar ga je dus met z'n allen naartoe en, en iemand speelt daar. Uh, ook uh, dit is een paar keer gelukt. Maar, uh, op een gegeven moment trouwde ook Ivani Roos. En uh, hij heeft ook zo'n fest georganiseerd. En uh, dat, was, uh, dat, is, dat liep verkeerd af. Uh, hij zit nu weer in uh, een gevangenis. En het uh, gaat eigenlijk om niet alleen maar dat hij zich vrij wil uiten. En dat is ook geen zijn aanleiding om uh, aan hem te arresteren. Nou, in het Westen zijn er allerlei gevallen bekend van mensen. Zoals Václav Havel is bijvoorbeeld in een bekende naam. En, en anderen. Nou, hij hoort erbij. Dat er zijn allemaal vrienden onder elkaar. We kennen elkaar. Nog uh, die trouwerij en uh, dus zijn arrestatie. Hij zit nu in gevangenis. Hij schreef een, uh, een bundel gedichten. Dat het gaat dus zo dat hij dat heeft uh, gezien dat hij al het uit de hoofd. hoofd. Hij leert weer iemand anders die dan straks vrij wordt en die brengt het op zo'n manier naar buiten. Zo is een bundel uh, zwanenzang ontstaan in het Tsjechisch. En wij hebben dus een paar vertalingen gemaakt, ook voor deze avond in Paradiso. En misschien is het leuk ik heb hier de vertaling en, uh, en de Tsjechische versie juist over die trouwerij. En uh, hoe dat uh, verkeerd afliep en hoe de plastic people daarna, na deze treden gearresteerd waren. Uh, Takže yeah, to ještě v Čechy smyslím, které rytme a takové. Líbánky konec zlý, svatbu jsme měli u Loizy a slavili ji bujaře, tak jako v Čechách. Ach, pár týdnů na to plastiky lízly, spadla klec. Tohle může ta mojí ženě. Revolucionáře jste si vzala přec, tak netvařte se si tak věšeně. Na een poging voor de vertaling <lacht> in het Nederlands. De witte broodsweken zijn slecht afgelopen. Wij trouwden bij Loïse en vierden dat uitbundig. Ach, zoals het in bohemen gaat. Een paar weken daarna hebben ze plastic piepel opgepakt. De vaal klapte dicht. Toen zei padderte tegen mijn vrouw. U trouwde toch met een revolutionair. Dus weg! met die geschrokken grimassen. En kijk, dit uh, vind ik eerlijk. In het Tsjechisch uh, klinkt dit nog mooier dan, uh, dan in het Nederland. Uh, want, ja, maar we doen ons best. En uh, misschien volgend jaar nog beter <laughs> Je moet maar oefenen. <laughs> <Goed>. <laughs> maar dat is de reflectie van het leven. Dat is het, uh, dat waar ik het over heb uh, gehad. Uh, soms is het zelfs een beetje te lokaal. Als je vertelt en je kent de naam en de situatie niet, dan klinkt het een beetje onbekend en vreemd of niet zo interessant. Maar die wereld waarin zij ook verkeren, die mensen. Dus die dan ja, eerlijk willen zijn, zoals het Havel noemt, die dan pogen in waarheid te leven. Die wereld is klein, of dit is uh, een soort ghetto is het, in vergelijking met de rest van, uh, van de bevolking. Want iedereen ja, uh, probeert zijn uh, best te doen, ook als het niet eerlijk is. En je weet hoe dat gaat met de concessies, en zeg je nou goed, dan uh, doe ik dit, en, uh, maar voor de rest en zo. En dan plotseling uh, verzand je in een gewone structuur van het leven die de staat zelf dicteert. En dat is dus een meerderheid van, uh, van, uh, van, uh, van de bevolking daar, het is ook duidelijk. En dan heb je deze mensen die dat niet accepteren, die zeggen goed, ik uh, wil ik heb geen auto en ik, ik hoef geen telefoon als dat afsnijden. Ik hoef het niet te hebben. Ik heb alleen maar mezelf en mijn waarheid, mijn ogen, mijn oren, mijn zintuigen. Uh, en die wereld is nogmaals klein. Dus dan heb je, De reflectie is eerlijk. Dus dan kreeg je dat zo, zo lokaal een beetje. <laughs> Misschien. Oké, okay, dan. Hartstikke bedankt. <laughs> ja. Zou je een rolleunen beslaan? Raadje voor de naam. De naam is voor een rolleunen die een systeem.